Hier in boekraad met het NRS Journaal. De Colombiaanse president Petro wil de noodtoestand uitroepen vanwege het opgeleide geweld in het noordoosten van het land. Er zijn bij aanvallen door militante rebellen van de ELN afgelopen weekend zeker 80 mensen gedood. 11.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. President Petro zegt dat de ELN een oorlog is begonnen. Door de noodtoestand kan hij de komende maanden maatregelen nemen zonder toestemming van het parlement. Ook in het zuidoosten van Colombia is het onrustig. Bij gevechten tussen rivaliserende ex-leden van de FARC... kwamen zeker twintig mensen om het leven. Donald Trump heeft de Verenigde Staten teruggetrokken... uit het klimaatakkoord van Parijs. De stap komt niet onverwacht. Trump kondigde die in zijn campagne al aan. En ook toen hij in 2017 het Witte Huis betrad trok hij de VS terug uit het klimaatverdrag. Trump nam op zijn eerste werkdag meteen allerlei besluiten... Zo verleende hij gratie aan vrijwel alle verdachten van de kapitoolbestorming vier jaar geleden. Van zes belangrijke leiders van de aanval heeft hij de straf verlaagd, waardoor ze op vrije voeten komen. Ook riep hij de noodtoestand uit langs de grens met Mexico, vanwege illegale immigratie. En verklaarde hij criminele kartels tot terroristische organisaties. Verder bepaalde hij dat een Amerikaans verbod op TikTok voorlopig niet moet worden gehandhaafd. En hij zei dat hij importtarieven van 25% overweegt op goederen uit Canada en Mexico. Die heffingen kunnen volgens hem al per 1 februari ingaan. Ook trok Trump zijn land terug uit de Wereldgezondheidsorganisatie... omdat de WHO de coronapandemie verkeerd zou hebben aangepakt. Het weer. Er kan wat motregen of motsneeuw vallen... wat bij temperaturen onder het vriespunt kan leiden tot gladheid... De dag verloopt vandaag wederom grotendeels grijs met soms mondregen. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 type for boy things I'd say Van Zangkort op 106.9. You wouldn't call Put me.